Het is onduidelijk of die fit genoeg zal zijn om campagne te voeren... voor de presidentsverkiezingen die in oktober in Venezuela worden gehouden. Het virus dat woensdag via nu.nl werd verspreid... lijkt afkomstig te zijn van Russische criminelen. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT. Het virus is bedoeld om bankgegevens van bezoekers te stelen... maar dat is nog niet gebeurd. Volgens Fox IT lijkt het erop dat het virus haperde... maar het kan ook zijn dat het pas na een paar dagen actief wordt.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 En uh, dat was in de toenmalige kraamkliniek aan de La in, hoe kan het ook anders, Den Haag. Naar eigen zeggen voltooide hij geen opleiding, was mede-eigenaar van een discotheek... en probeerde als troubadour geld in het laadje te brengen, totdat hij erachter kwam... dat mensen het gepraat tussen zijn liedjes interessanter vonden dan die liedjes zelf. Zijn doorbraak kwam na gastoptredens bij Reur en Avondspits. Sindsdien timmert hij succesvol aan de weg als cabaretier, presentator en columnist... Daarnaast zet hij zich al jaren op eigenwijzige, eigenwijze zin. Nou, daar kom ik meer. Eigenzinnige wijze, dat is mooi. In voor het pladhaagsch cultuurgoed. Het is een waar genoegen hem hier als gast te mogen ontvangen. Goedemorgen, Sjaak Bral, Of moet ik zeggen, Harry van der Heijden? Uh, nou ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heet Marcel van der Heijden. Marcel dat is mijn ja. eigen naam. Hè? Maar je mag als artiest ook een, een, een andere naam nemen. Dus uh, uh, ik heb een, zoals Karel de Roy altijd zegt, naam. En dat is uh, Sjaak Braul. En Mijn vader heet Sjaak. Dat vind ik ook een veel mooiere naam dan Marcel. Ik vind Marcel van de Heiden een artiestennaam. En Bral is van Brahl. Want uh, ik ben ooit begonnen met, uh, met... Het is begonnen als een weddenschap, eigenlijk, dit hele gebeuren. Dat wil ik even graag weten, hoe dat in zijn werk gegaan is. Um, nou ja, mijn, mijn carrière is begonnen als een grap, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Dat, uh, ik, ik had een discotheek, je las het net zelf voor, begin jaren negentig. En toen had ik een weddenschap met een paar jongens met wie ik de discotheek runde... Uh, dat ik binnen een maand op de radio kon zijn... Uh, landelijke radio, landelijke televisie en landelijke krant. En dat komt omdat je in die tijd, we hadden een house discotheek... je had heel veel artiesten die één hitje en daarna waren ze weg. En ik refereerde bij mijn uh, collega discotheek eigenaren aan Andy Warhol... die in de jaren zestig al zei... Uh, in de jaren negentig zal iedereen een kwartier beroemd zijn... En ik zei, dat is waar, want je had toen To Unlimited... nou, die hadden nog wat meer hits, maar je had helemaal van die acts die hadden maar één hitje. Toen zei ik van, nou, ik ga bewijzen dat ik ook een house artiest kan zijn. Dus ik ben en het die... was dan ook het idee een kwartier? Of had je wel... Uh, nou, dat was echt een kwartier. Wat nee, langer. nee, het was echt de bedoeling voor een kwartiertje, zou ik maar zeggen. Dus ik, <laughs> dus ik heb mij uh, erin gewurmd. En, en eigenlijk ging dat uh, verbluffend eenvoudig. En, want als je weet hoe je de media moet bespelen... Dan, uh, dan kan je ze wel eens een gek krijgen. dus binnen ja, is dat de maat, echt zo, yeah? ja? Ja, ja, dat vind ik wel. Ja. Alle media of alleen bepaalde media? Nou, sowieso bepaalde paalde media. Ik heb toen in Reur gezeten bij Jan Leenfrink. Ik denk ik moet een landelijke televisie hebben. Het was voor een weddenschap. Het ging om 3000 gulden. Dat was toch een bedrag in die tijd. Pittig, ja. Um, ik heb me gewonnen, want ik zat bij Jan Leenfrink in Reur. Ik zat bij Frits in de Avondspits. En ik had een pagina notenbenen aan de, de, de tweede pagina binnenkant um, in het parool. Dus had ik de weddenschap gewonnen. En ik dacht van nou ik heb de weddenschap gewonnen, is leuk geweest. En toen kwam Radio West en die zeiden we hebben je gezien bij Jan Leenfrink in Reur. Zou je bij onze een kolom binnen doen op de radio? Toen Dacht ik nou dat is eigenlijk ook wel eens leuk. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En, en ben uiteindelijk kom je op het podium terecht. Wat je met die 3000 gulden hebt gedaan? Ik zou je vertellen dat ik ik zou dat eigenlijk niet meer weten. Volgens mij heb ik dat genoeg gemaakt in die tijd. Ja, gebrast. Gewoon, gewoon verbrast. Ja, wij hadden altijd een zwart potje aan het eind van. Ja, die discotheek is toch al jaren overleden, dus ik kan wel die zeggen. We hadden altijd een zwart potje aan het eind van de maand en uh, dat ging dan op aan dit soort dingen. We gingen ook wel eens naar Holland-Dobbelsteen. de één was Londen, de twee was Berlijn en de drie was Barcelona. En dan gingen we met het geld uh, gingen we het vliegtuig in en dan gingen we het opmaken. En dan kwamen we weer net op de tijd terug om de discotheek weer te openen voor het nieuwe weekend. Dat was net mijn volgende vraag. Wie hield de discotheek draaien? Ja, je moest altijd weer op tijd terug zijn voor de drankenleverancier. Dat kan me nog herinneren. Ja, en de schoonmaker had gewoon een sleutel. Dus ze kon zelf verbinnen. Ja, de, de schoonmaker Freek. Zou hij nog leven, Freek? Dat is een goede vraag. Die, die had de sleutel, die nou, misschien Als Freek dit zou horen, nachtvluchten op Radio nou, 10801121. Ja. Bel vooral Freek, schoonmaker van de discotheek. Wat was die naam van die discotheek? Uh, die stond in Leiden in de Breestraat en die zat tegenover Minerva. Die heet Hotel de Ville. Hotel dat was de Ville. een van de eerste uh, house discotheken van Nederland. Maar durf jij ook gewoon hardop te zeggen... dat daar nogal wat zwart geld uh, verdiend en, en, en weggezet werd? Want de Belastingdienst kan toch altijd met terugwerkende kracht... nog allerlei kwesties achterhalen en je daarvoor uh, najagen? Of is ja, dat niet zo? Ik ga mij toch niet wijs maken dat de gemiddelde, nee, dat de, de gemiddelde belastinginspecteur die ligt nou echt wel met zijn luiken dicht. Ik heb nog nooit de belastinginspecteur meegemaakt. Die was 6 uur s ochtends. Nee. Je zult je verbazen. Maar in de horeca, het is nu wel heel anders hoor. Maar in die tijd had je nog wel eens. dat je ergens een biervaartje vandaan kon slepen. Weet je wel, dat deed je nog wel eens. Ja, dat ja, wel heel ingewikkeld gaan zitten doen. gaan zitten liegen. Maar waarom zou ik dat Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat gebeuren? Gewoon. Trouwens, het zou ongetwijfeld nog steeds gebeuren. Nou, maar ik kan je vertellen dat. Moeilijk. de Griekse praktijken. die hebben er altijd zo uitgezien. Hoe meer je zwart verkocht, hoe beter je het deed. En mocht ja. er één keer in de zoveel tijd een controleur op het eiland zijn. ik werkte op een Grieks eiland mm -hmm. in de horeca. dan. Uh, vertelde zich dat natuurlijk als een lopend vuurtje direct rond... en dan ja. ineens verschenen er bonnetjes op de tafels van de ja, gasten. Ja, maar de rest van de en, tijd nooit. Maar ja, kijk, die Grieken hebben er natuurlijk een zootje van gemaakt... want die hebben ook, als ik daar een, op het terrasje een, een bonnetje kreeg... dat was voor de, voor de controleur die langs kwam lopen. Ja. Maar dat bonnetje was al vijf dagen oud. Ja. Die was al dertig keer gebruikt. Ja, ja kijk, zo kon ik ook een boekhouding in elkaar draaien. Goed, maar jij was daar ook wel redelijk creatief in, in die tijd. En je durfde creatief ook te ja. zeggen. ja. ja. Ja. Moet, dat, moet je dat nu nog steeds doen, creatief boekhouden... om als artiest te overleven in dit land? Of kun je er redelijk je brood mee verdienen nee, wanneer je de regels volgt? Nee, en ik zou je vertellen, in die discotheek volgden we ook de regels, hoor. Want er viel was dus inderdaad een vaartje bier. Met 3 oktober had je in Leiden had je een groot feest. En er viel was dus een vaartje Het van de, ontzet de auto. ontzet van Leiden, of nee, 3 um, oktober? Nee, ja, Leidsontzet. Ja, Leidsontzet precies. Dus, um, dus dan, ging dat, dan gebeurde dat wel eens. Maar dat deed iedereen in de horeca. Aan de andere kant, toen wij de BV afsloten, dus toen we de zaak verkochten... Moest langs langskomen op het belastingkantoor. En daar bleken ze dus vol te hebben... Met alle flyertjes en alle stukjes uit de krant waar we ooit in hadden gestaan. En ze gingen minutieus na of de dj die op die avond had gedraaid... of het ook opgegeven was, of de loon was afgedragen, loonbelasting. dat werd helemaal gecontroleerd. Dus je was eigenlijk al een kwartier bekend bij de Belastingdienst in ieder geval? Ja, en in die zin is er ook bedoel, echt, echt heel erg groot rommelen. Dat, dat zat er ook niet in. Nee. En nee. zit dat er nu nog in of is dat Nee, bijna nee. Niet en als doen. artiest is het helemaal ondoenlijk natuurlijk. Uh, sterker nog, ik krijg nu problemen met de Belastingdienst. Als ik ergens, wat je natuurlijk ook wel eens doet, voor niks optreedt... dan doe je prodeo iets of, uh, een Benefidehavond of zo. En dan krijg je vervolgens, krijg ik van mijn boekhouder te horen... van je moet maar weer eens aantonen dat je ergens gratis hebt opgetreden. Want dat geloven ze niet. Dus dan moet die organisatie moet kenbaar maken... dat ze met een brief of wat even... Uh, dat ik daar gratis heb gespeeld voor een bos bloemen. Anders zeggen ze, ja, je krijgt een loonaanslag erop. Dat, dus vind ik, dat, ja, dat vind dus ik heel trichet, treurig. He? Dat vind ik echt enorm treurig. Alsof ja. jij niet uh, het, het, het, het, de inborst zou hebben. Ja. om ergens uh, voor een benefietvoorstelling uh, ja. uh, je opwachting en te en maken. En ik zou je vertellen: het allereerste zwarte optreden wat ik heb gedaan. dat was een van de weinigen, want nu ben je te, te bekend. Als je onbekend bent, kan je een beetje rommelen. Uh, maar nu zou dat ook niet meer kunnen. Dat zou een boekhouder ook niet accepteren. Maar mijn allereerste optreden, uh, wat zwart was. was voor 500 gulden. En je zou drie keer raden waar dat was. Nou, voor we... de personeelsvereniging van de Belastingdienst. <laughs> en dat schijnt je niet geloven, dat is echt waar. Na, na dat gesprek zeiden ze... ik ook werkelijk. Verwachten. Ja, echt <laughs> fantastisch. Heel mooi. Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat is ook weer meteen mooi materialen mee te nemen... in, in je shows, neem ik aan. Mm, nou, ik heb het eigenlijk nog nooit in de voorstelling gebruikt. Maar ja, ach, dat zijn van die dingen die, die maak je mee. Het, is, het hoeft niet allemaal in de voorstelling te blanden, natuurlijk. Hè? Nee, dat niet. Dat is ook niet, niet echt nodig. J Jij zegt, ik ben nu te bekend om, om uh, bijvoorbeeld te kunnen maar Ergens las ik ook in een interview... bekend, do, bekend zijn doet ook een beetje pijn. Ehm um. Nou, ja, god, er zijn mensen die menen zich uh, met jouw privéleven te mogen bemoeien. En ik heb er niet zo heel veel last van, hoor. Want als je met Gordon de Amsterdam loopt, wel loop helemaal gek. Dus ik denk van, nou, dan mag ik nog niet klagen. Hè? Dan mag ik nog niet klagen. Maar er zijn toch... Uh, uh, er zijn wel mensen die, die zich daarmee bezighouden. En maar het ligt daar dan met de met... grens ook? Sorry, Shaak, dat ik je even hmm. onderbreek. Maar ik, ik noem je gewoon Sjaak Braulten. Ja, dus of, ik... of wil je Marcel van der Heijden horen? Nou, want, ja. Dat vind ik altijd zo lastig. Ik weet wel, het is een artiestennaam, maar toch... Het is ik toch heel niet. raar dat... dat... Wat, zou je tegen bono zeggen? Wat zou je tegen Bono zeggen? Ik weet niet hoe die echt heet. Dus nou, ik zou bono bono zeggen. Ik Sjaak. Uh... Dan maak ik dat. Okay. Of Bono, dan mag je ook. <lacht> Nee, dan wordt het een beetje verwarrend voor de luisteraars... hier bij Omkroon. <lacht> Spenachtvluchten. Nee. Maar sorry, je wou een vraag stellen. Ja, ja, ja bijzonder hè? Als je in een interview hmm. zit, dat er iemand is die vragen stelt. Nee, is het dan... Um, ligt daar dan een soort grens? Dat je zegt, ik, ik ben artiest, dus... dus mensen mogen zich best wel met mij bemoeien... maar niet met mijn persoonlijke leven. Of... Nou ja, ik, mijn hele persoonlijke leven is niet zo heel interessant. Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk zat dingen die je niet weet... en dat houden we ook zo. Ja, dat Maar, wil, maar de, wil je dat ook zo houden? Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat is Want? beter voor zich. Nou ja, omdat je niet... van mij betreft hoef je niet alles van mij te weten. Trouwens, het is ook, ik ben als persoonlijk helemaal niet interessant. Wat ik doe is misschien interessant. En, dat, en daar komt bekendheid mee. Maar roem is een bijproduct. Dat is... Dat is helemaal niet waar ik het voor doe. Ik doe het omdat ik een innerlijke noodzaak heb om mensen dingen te vertellen... en in het theater mensen het lachen te brengen en, en verstilling te brengen. Waarom je uh, maar dat heeft niets te maken met mijn eigen leven. Ja, maar die innerlijke noodzaak die jij ervaart... heeft wel iets met jouw eigen leven te maken. Nou ja, ik, ik heb uh, ervaren en eigenlijk blijkt dan achteraf... Hè, je moeder zegt dan van ja, vroeger stond je ook al uh, Henk Elsink uh, na te doen. Blijkbaar heeft het altijd al ingezeten. Uh, dus ik, ik heb een klein talent, maar dat wil ik ook graag uh, laten zien. Alleen uh, naast het podium, zou ik maar zeggen is het helemaal niet interessant om verder te weten wat ik doe. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat leuk vinden. Nou, en dan soms je... wordt daar eens uh, aan gerefereerd of mensen hier ergens lopen... of ze maken wat mee en dan menen ze dat... tegenwoordig kan dat natuurlijk allemaal vrij makkelijk... in de sociale media worden gebracht. Ja, ik vind het niet heel erg vervelend. Ik heb ook eigenlijk bitter weinig te verbergen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is, uh, het is iets dat je... Ja, dus aan de ene kant heb je bitter weinig te verbergen... en aan de andere kant zeg je... ja, bepaalde dingen hoeven ze gewoon van mij niet te weten. Nou ja, als ik... Als ik op mijn yoga lig en ik lees op Twitter dat iemand zegt... oh, oh ik lig achter Sjaak Branden, dan denk ik, ja, daar doen we het toch niet voor. We liggen hier toch om uh, met z'n allen een leuke yoga te hebben. Ja, dan kan ik me ook voorstellen Is dat je raar. dat een inbreuk op je privacy ja, vindt. Ja, bijvoorbeeld. Want je bent daar geen. voor de yoga en niet ja. om daar... Uh, Herkend te worden en vervolgens in de media. Uh, ja, en als je ergens bent bij een presentatie of, ook, of op een rode loper, ja, dan is het logisch dat het erbij hoort. Ja. Maar als je dingen doet, als je een beetje door de stad heen fietst of wat dan ook, dan is dat toch. Ik weet niet, laten we koesteren dat we bijvoorbeeld. Ik zag gistermorgen, zag ik Rutte op de fiets naar zijn werk gaan. Dat nou, is minister-president op de fiets door de Haag naar het Ketshuis. Nou, dat is toch heel bijzonder. Ja. Dat ze dus in Indonesië zien dat het niet gebeurt. Je noemt dat het Ketshuis. Nou ja, ze in De Haag verbasteren graag worden, hè? Ja. Dus ja, we graag woorden. Ja, maar ketsen heeft namelijk ook een hele andere betekenis nog. Gewoon ja, maar dat is ook woord. wat ze daar aan doen zijn, volgens mij. Ja? Nou, ze proberen elkaar toch de loef af te steken. Ja, ja, ja. En dan komt het woord je al snel om de hoek ja. eh, kijken. Oh, Oké, okay, op die manier, ja. Nee, ik vind het grappig. Ik dacht dat het het katshuis heet. Maar ik vind het een mooie verbastering. Jawel, maar in De Haag sowieso een, een, een, een zebrapad heet bij ons ook streepjescode. We hebben altijd de neiging om woorden te willen uh, veranderen... naar onze eigen tong te zetten en, en het liefst ook iets creatiefs ermee te doen. Maar is natuurlijk een hele creatieve taal. Hè? Ik vind het een hele mooie taal, een hele grappige taal ook. Ik vind het ook meteen ontwapenend. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook um, makkelijk, omdat het meteen zo charmant is. Dus, ja. uh, en als iemand moeten, in het uh, algemeen beschaafd Nederlands dezelfde grappen gaat vertellen, die uh, jij in, in jouw... ik mag het geen accent noemen, geloof ik, ik moet het een taal het is noemen. Een taal, het is een taal. die jij ja. in jouw taal uh, hanteert op zo'n avond. Die, die algemeen beschaafd Nederlandse grappen die klinken dan, ook al zijn ze inhoudelijk hetzelfde. Natuurlijk, veel minder leuk. Ja, het, het, kan een, uh, het kan een aparte draai geven aan een, uh, aan een grap of aan een verhaal. Aan de andere kant, ik doe het ook regelmatig in het Engels, eigenlijk expres om voor mezelf een beetje het gevoel te krijgen: van nou, het komt in ieder geval niet uh, door de taal die ik uh, spreek. En het haast is natuurlijk, dat moeten we wel zeggen, daar zijn we natuurlijk schatplichtig aan, altijd op een grappige manier gebruikt. Nee, als je kijkt naar wat uh, een Wim Kander of Simon Carmichelt of, of, of een Paul van Vliet of, of Harry Eckers of, of, of Cote en Bie... Het zijn allemaal mensen die uit de Haag komen, is allemaal de, de beste humor komt uit de Haag, het komt niet uit Amsterdam en ook niet uit rol. Dus. Nee, ook niet uit Rotterdam, hoewel daar natuurlijk ook grote humoristen vandaan komen. Ja, exact. En we hebben zelfs nog uit Sittard, hebben we nog Toon Hermans. Dus ik bedoel, zelfs daar wordt nog humor uh, geboren. Maar het haakse is. Zelfs blijkbaar... daar. Ja, dat is leuk <laughs> voor de gemiddelde Sittardees die dit nu hoort. Zelfs ja, daar. Al. We, ja. Hoe komen we noemen naar de inwoner uit Sittard? Dan ja. begint het al. Nee, maar Haag is een goede voedingsbodem voor humor. Ik weet niet, misschien komt het omdat we ons al, al eeuwenlang afzetten... tegen de regenten die daar hebben gezeten. Kijk, er was natuurlijk 770 jaar geleden niks aan de hand in De Haag... behalve dat er een graaf kwam wonen en dat dat huis daar werd gebouwd. En daar is het natuurlijk misgegaan. En ik denk dat wij sinds die tijd een soort rebellie hebben... tegen eh, eh, eh, zich afzetten tegen, tegen, tegen alles wat anders is. En rebellie bestaat eigenlijk ook alleen maar bij de, bij de gratie van dat doen met humor natuurlijk. Ja, we hebben in Den Haag wel een vilijn gevoel voor humor in de zin. We hebben het hart op de tong. Haagenezen willen altijd gelijk ergens zeggen wat van vinden. Die zullen ook nooit uh, dat verbloemen. Die zullen ook nooit uh, uh, uh, de, de dingen uit de weg gaan. Ik, ik zie dat aan mijn eigen moedertje. Die uh, hart op de tong zegt wat er is. Wat het ook is, maakt niet uit. En daarnaast ook weg. Even, en dan gaan weer verder met elkaar. Even over je moedertje gesproken. Je vader heb ik nog niet te sprake horen komen. Leven jouw ouders allebei ja, nog? Want ja. jij bent geboren in 1963. Dus op ja. zich ben je nog een redelijk uh, jong ding, zullen we maar zeggen. Dank je wel. Ja, toch? Nou vind ik aardig. Ja, ja. En je het du duurt zegt. nog anderhalf jaar voordat je... Ja, maar het hebt. klinkt toch leuk. Ja. En dus ze leven nog allebei leuk. Want dat is, dat is mooi. Dat betekent dus ook dat ze je succes meemaken. Ja. Dat ze trots op je zijn. Wat, wat deden zij voor de kost? <coughs> nou, ze zijn, ik heb nog twee broers en twee zussen. Daar zijn ze ook heel erg trots op. Dat Vijf zijn... kinderen. Ja, ja, het is niet te geloven. zeg het woord. Um, ja. Maar um, mijn moeder heeft er leven lang eigenlijk... Ook altijd gewerkt, altijd bezig geweest. Veel uh, met, met de ouderen gewerkt, met bejaarden. Tegenwoordig moet je zeggen ouderen, hè? want dat klinkt wat jonger. Um, maar ze is dus altijd in, in de bejaardenzorg gezeten. Eigenlijk tot voor kort zei ze nog, ik ga naar mijn oudjes. Terwijl ze inmiddels zelf natuurlijk in de op de leeftijd is. Mijn pa heeft ze leven lang <coughs> bij de Marge C. gezeten. Mijn pa komt niet uit Haag, die komt uit de buurt van Nijmegen. Mijn moeder is ras al, Haagse. En wat, um, wat, wat was dan de taal die bij jullie thuis gesproken werd? Omdat je vader uit Nijmegen komt, kan ik me voorstellen... dat zijn tongval heel anders was dan die van je moeder. Ja, maar toch, en hoe gaat het dan in dat um, gezin met die vijf kids? Ik denk dat ik het toch merendeel van mijn moeder heb meegekregen. En toch eigenlijk ook van de straat, hoor. Kijk, ik kom uit een heel gewoon gezin. We, we hebben niks, uh, het, het was geen uh, volksgezin, uh, maar het was ook, het was ook niet uh, gestudeerd. Het was eigenlijk een beetje midden, middenklasse, zou ik maar zeggen. Uh, maar goed, ik denk dat ik het meer op straat heb opgepikt, uh, dat Haagse, dan, dan thuis. Want mijn moeder was wel een echte Haagse, maar echt heel erg Haagse praten deze niet. Nee, dat doen ze nog steeds niet. Alleen maar qua karakter heel haags, met ja. onder meer dus uh, inderdaad het hart op de tong. Ja, lijk je ja. op haar of lijkt je op je vader, of is het een mooie genetische mix? Ik denk dat ik, uh, het is een beetje een mixje, maar ik denk dat ik wel die, die eerlijkheid van mijn moeder heb, en die puurheid, maar van mijn vader heb ik weer... Uh, uh, die, is wat, die is wat nadenkender, zou ik maar zeggen. Dus ik weet niet misschien dat de linker van mijn moeder is... en de rechter van mijn vader, zoiets. Maar dat nadenkende, dat helpt je dan waarschijnlijk wel weer in de, laten we zeggen inhoudelijke toevoegingen binnen een programma. Ja, natuurlijk. Want kijk, een, een grap maken... is. Uh, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar de context waarin je die grap vertelt... en de manier waarop je die grap vertelt... en de reden waarom je die grap vertelt... ik ben meer geïnteresseerd om het verhaal achter de grap te vertellen. Want een grap om een grap, dat heb ik ondertussen wel gehad. heb ik jarenlang heel veel plezier van gehad. Maar een grap die iets, iets meer vertelt, is natuurlijk altijd meegenomen. Dus als je hem in een verhaal kan plaatsen... de grap om een verhaal voort te duwen... of om je punt te maken in een verhaal... Uh, dan heeft een grap voor mij meerwaarde. waarde ja. Dus de grap alleen maar om de grap, of laten nou, we zeggen het lachwekkende alleen maar om het lachwekkende, dat is voor jou te mager? Als ik daar de hele avond mee bezig zou zijn, ik heb ze natuurlijk al in de show zitten, want ik, ik schiet met hagel. Ik, ben, uh, ik ga van ongelooflijk flauw tot, tot hoog intelligent. Ik wil iedereen in die zaal bedienen. De theaterdirecteur zeg ik altijd bij jou, dat is zo grappig. Er zit echt alles in de zaal. Er zijn artiesten die hebben een speciaal publiek. He, bepaalde cabaretiers hebben een bepaald publiek. Bij mij zitten er gaan alles. Er zitten van meisjes van 13 met een, met een neuspiercing tot, tot zijn hartchirurgen. Alles zit er in die zaal. En die bedien ik ook door met, met hagel te schieten, zou je kunnen zeggen. Maar wat, leg eens uit precies wat je daarmee bedoelt met hagel schieten. Ik begrijp dat je zegt, het, het, het kan een hele botte, uh, uh, bijna flauwe grap zijn, mm -hmm. tot uh, hoog, hoog, hoge intelligente... Hoge wiskunde humor. Ja, ja. ja, precies, met woordspelingen waar, waar de gemiddelde Nederlands sprekende persoon misschien maar moeilijk iets van kan begrijpen. Ja. Maar wat wel raak is, is, is dat hagel schieten. Ja, nee, wat ik bedoel is eigenlijk... en dat is mijn missie ook in het theater... dat kan ik eigenlijk ook wel ineens in samenvatten... dat is dat ik uh, domme mensen wat intelligenter wil maken... en intelligente mensen een beetje dommer. En dat doe je door met bepaalde humor mensen te bewerken. Want om een flauwe grap kunnen sommige mensen heel hard lachen... Uh, en om een intelligente grap kunnen andere mensen wel heel hard lachen. En ik heb in de samenwerking met de regisseur, met Fred Delfgouw... we hebben ook twee voorstellingen samengemaakt... hebben we toch wel ontdekt dat dat heel erg leuk is, hoor. Om, om mensen die... Uh, Fred zegt altijd, jouw publiek is veel slimmer dan ze zelf denken. En dat is leuk, want zijn publiek heb ik ontdekt. Wij hebben dus samen voorstellingen gemaakt. Fred Delvrouw is maker van prachtige, magische theatervoorstellingen. Uh, al jarenlang, tot bijna dertig jaar, uh, schitterende voorstellingen. Maar heel ander publiek. Dat daar zit echt, nou, ik zou elitair zou ik niet willen zeggen, maar daar, daar, zit, daar zitten wel nadenkende mensen, weet je wel. En waar en, zit jij dan een beetje wat je eigen intelligentie betreft? Hè? Want je moet wel iets in huis hebben om mm. intelligente, men, intelligente mensen dommer te maken, dommere mensen intelligenter te maken. Ja. Dan moet je zelf ook ergens zitten. Ja. Klopt. Qua intelligentie Ja, ik denk dat ik het allebei mezelf verenig. Ik kan ontzettend lachen als ik een, een domme grap maak. Uh, maar ik kan ook ontzettend lachen als ik merk dat niemand lacht... omdat de grap te intelligent is. En waar ik qua intelligentie zelf zit... ik heb nog nooit de IQ-test gemaakt, maar... Je, je zal het toch allebei een beetje in je moeten hebben. Hè? En ik denk dat dat komt uh, door, door de manier waarop je uh, nadenkt over het leven. Uiteindelijk. Dat denk ik wel. Ik denk dat het ergens vandaan moet komen. En hoe denk jij nou over het leven? Nou, dat, <coughs> dat ik vind toch dat je voornamelijk... Um, en dat breng je dan ook mee in het cabaret. Uh, je mag wel even de diepte in. Maar je moet voornamelijk aan de oppervlakte blijven. Want dat is ook het mooie van de zee. Hè? Het leven zit aan de oppervlakte. Daar gebeurt het allemaal. Hoe dieper je gaat, des te minder leven er is. Ja, en dan hoe wordt de minder druk je ook, ziet ook. De druk wordt ook hoger. Ja. He, dus op een gegeven moment houdt het leven zelf op. Dus ik ben heel uh, groot voorstander van het aan de oppervlakte blijven. Maar dat wil niet zeggen dat, je dan, uh, dat het dan uh, dom is of lichtvoetig. Uh, sterker nog, het is heel moeilijk om aan de oppervlakte te blijven. Wetende dat er dat, dat beneden nog van alles nog wat uh, zou kunnen gebeuren. Toch aan de oppervlakte blijven. Ja, dat vind ik mooi. Ik, ik, ik vind wetende het, uh, dat er wat dieper nog van alles zou kunnen gebeuren. Zijn, nou, zijn, ja, er, de, ja, maar zijn er dan bijvoorbeeld dingen waarvoor jij bang bent... dat ze zouden kunnen gebeuren, He, die jouw angst inboezemen? <tus> ik ben niet zo angstig aangelegd. Nee, maar ook, hè, dus als je het ook over jezelf als, als mens hebt... ben ik niet, ik heb niet nog ergens ge, volgens mij verschrikkelijk veel beren... in valkuilen opwegen in mijn ziel. Nee, dat valt volgens mij wel mee. Dus het is niet zo dat ik denk van ik blijf aan de oppervlakte... want oh, oh, oh, ik ben bang dat ik beneden nog wat aantref. Uh, maar het kan wel ik uh, uh, bedoel, wat, wat, wat beneden zit is bijvoorbeeld: uh, het, het, als je heel erg gaat nadenken over het leven, het is een thema in de nieuwe voorstelling ook. Uh, uh, gaan mensen toch vaak uh, klagen. Hè? dan gaan we zitten, zitten denken: van piekeren is heel belangrijk voor mensen. Eén op de drie Nederlanders piekert de hele dag. Die zijn elke dag bezig. Uh, Nederlanders klagen 30 keer per dag over van alles en nog wat, gemiddeld. Dat is toch ongelooflijk? Heb je dat laten onderzoeken of is dat, ja, dat is, nou, ondervindelijk? Ja, <coughs> nee, dat is wetenschappelijk onderzocht. <laughs> Ze hebben onderzocht dat Nederlanders gemiddeld tussen de 15 en 30 keer klagen. Uh, iedere dag over van alles. En dat gaat echt over uh, het weer tot, uh, tot iemand in het verkeer die voor je zit, natuurlijk of wat dan ook. Maar uh, piekeren is natuurlijk misbruik van je fantasie. Want je zit ergens over na te denken wat er helemaal niet gebeurd is. Of klagen over dingen is een vorm van, uh, van geestelijke verlamming. Want je kan even niet meer verder omdat je zit te klagen. Klagen is eigenlijk uh, uh, ruzie maken met jezelf. En dat moet je niet doen. Want is dat weken... niet soms heel belangrijk om even ruzie te maken met jezelf, <coughs> om, laten we zeggen, de, de meest essentiële dingen uh, te laten balverdrijven? Ik ben, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat het verstandig is om af en toe een, een meningsverschil te hebben. Maar ruzie is volgens mij nooit echt een, een, een goede pleister. Of Kan nooit ergens toe leiden. Echt goede ruzie. Ja, ik ken mensen die maken ook wel ruzie en die blijven al 30 jaar bij elkaar. Ik vind dat knap. Ik zou het niet kunnen. Nee, ik, ik, vind het, uh, ik vind ruzie is voor mij geen goede gemoedstoestand om de wereld uh, tegemoet te betreden. Wat, wat, wat, wat voor nee. persoon, wat voor mens ben jij om mee te leven? Leef je met iemand samen? Ja, ik heb een, uh, een uh, vriendin. Jij, ja. Ik heb mijn vriendin. Ja. Een vriendin. Een heerlijke vriendin. Een fantastische vriendin. Dat is ik hoop dat ze luistert. Ik denk het niet. Die uh, ligt nog in de derde remslaap. Maar het is, het is een fantastische vriendin. Derde. Het is de fantastische vriendin van Sjaak Bral. Die hier te gast is op Radio 1 bij Nachtvluchten. Freek trouwens, de schoonmaker van de discotheek, heeft nog steeds niet gebeld. 0800-1121. Misschien oh, leeft hij ook niet meer. Nou, Hij was toen al oud en een beetje gebroken. Ja. Ook, moet ik moet zeggen hoor. Maar hoe het is om met mij samen te leven, dat was de vraag. Ja, hè? dat was de vraag. Of moet ik haar daarvoor gaan bellen? Nee, want ze ligt in de derde remslaan. Nou ja, God, zij is, uh, zij is een beetje uit hetzelfde hout uh, gesneden. En dat en, en houdt toch dat, uh, in dat je, vind ik in het leven. Dat wil niet zeggen dat je dan niet een compleet leven leidt of zo. Maar dat je niet. Dat, dat, het hoeft niet allemaal heel erg ingewikkeld te zijn om een goed leven te hebben. Het, de, de, de simpele dingen, ja, het is een beetje een oud cliché met de zon, dat ik zo maar. Dat de simpele dingen in het leven het eigenlijk toe doen. En niet hoe groot je auto is of hoe groot je huis is. En wat zijn bijvoorbeeld bij jou de simpele dingen die er absoluut toe doen... en die, laten we zeggen, bovenaan in de lijst staan? Uh, zorgen dat je van elke dag uh, uh, iets leuks weet te maken. Dat, is, dat staat bij mij bovenaan. Dus, dus deze dag is dan iets vroeger begonnen dan normaal. Maar ja. ik ga er toch proberen jezelf boos van te maken. Dus ik, ik, leef al, ik ben wel uh, iemand die in dit moment leeft. Maar Was ja. jij als kind... Uh, we gaan nog, want we gaan zo meteen ook heel even terug naar het moment dat je geboren bent. Mm -hmm. 11 november 1963, met een historisch fragment. Oh. Was jij als kind ook zo precies, zoals je nu omschrijft... dat je van dag tot dag en, en dagtel en vrolijk... En, en, en proberen maar niet te veel die diepte in te <tus> duiken... Nou, ik ben wel altijd een ondernemend jongetje geweest, geloof ik. Ik heb ook nog een baas gehad. Ik heb altijd voor mezelf uh, gezorgd. Dus in die zin zat er wel een bepaald enthousiasme... en uh, een aanstekelijk uh, ambitie zat er wel in, hoor. Dat was vroeger eigenlijk ook al zo. En manneke Sjaak Brauw dus ook. Stel, wat is je eerste herinnering? Nou, dat weet ik niet meer, want het was ik nog een baby. Maar ik was, uh, ja, maar dan herinner je je ook niks. Dus, dus uh, bedoel, de herinnering, een zijn van hé? Hey, nou, wat ik, ik bijvoorbeeld iets, nog heel bewust iets, kan herinneren, iets. is dat ik, uh, en ik zal een jaar 5, vijf, zes zijn geweest of zo. Uh, op de kermis, op het normale uh, En dat vergeet je, je leven ook niet meer. De geur van een suikerspin. Dat is zo'n stokje, van dat magische. In het begin met een stokje en daarna heb je ineens een heel groot ding. En welke kleur en... koos jij, Roze of geel? Roze. Ja, ja Roos vind ik zo mooi. Vond ik ja. prachtig. En uh, dus dat is zo'n zo jeugdherinnering waarvan ik denk van... oh ja, ja, dat kan me nog herinneren. Ja, dat gaat jij je leven lang door natuurlijk. Hè. De eerste, die eerste voetbalwedstrijd met je vader. Dat was in mijn geval natuurlijk bij ADO. Uh, je eerste 1-2'tje met, uh, met de ME. Dat was trouwens ook bij ADO. Dus je hebt allemaal ja, wat is die... een 1-2'tje met een ME? Ik denk dat het één op één is en dan uh, ja, gewoon, een zorgen, zorgen confrontatie. Ja, dat, zorgen uh, dat een van de twee gebeukt wordt natuurlijk. Ja, en hoe liep dat af? Ja, dat verlies je natuurlijk. Want die gast had als een lange lat. Ja. Als je die tegen je dijbeen krijgt, dan ga je onderuit. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben, uh, dat, was, dat, was, dat klinkt dan natuurlijk heel agressief... maar dat was meer dolle natuurlijk. Hè. Dat was meer om die gasten uitdagen. Het hoort er ook gewoon bij op die leeftijd. Ja, hoeftijd. natuurlijk. Als je jong bent, dan ben je je een beetje, dan moet die hormonen, je hormonen door dat lijf heen gieren natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, Anno, nu vind ik toch... Uh, het, het, het, het, het geweld rondom voetbalwedstrijden vind ik uh, Nou ja, het is natuurlijk het, het laatste restje stammenoorlog... wat we nog hebben in onze samenleving. Hè. Ja, dat, is het dat, dat vind uh, je goed te keuren of zeg je van nou nee, dat kan nee, anders? Nee, ik zou je vertellen, en uh, dat is echt waar... want ik, ik zit er niet, niet heel vaak, maar ik volg het van dichtbij... Kijk, had, had, ADO had daar vroeger een enorm uh, stigma van. Hè? van uh, dat zijn nou de jongens die de Roudouwers. Dat is de laatste jaren al lang niet meer zo. Iedere keer wordt er ook een groot glas opgelegd natuurlijk. Maar het is natuurlijk schandalig. Ik vind het echt... Het, het gaat natuurlijk helemaal nergens over dat je zo'n trainer als die Fred Rutte... als je ziet dat zo'n man zo'n bus uit moet kruipen... Uh, en dan die, die supporters te woord moet staan. Ja, ik vind het eigenlijk uh, ik vind het beschamend. Ja, dat heeft het heeft helemaal niks met voetbal te maken. Ook die spreekkoren, het, het uh, bedoel. Ik, daar zit wel een soort van glimlach in, want het heeft wel iets humoristisch. Maar het is natuurlijk heel verneinig ook. Het is heel verneinig om mensen zo te bejegenen. Dus ik, ik ben er nooit zo'n voorstander van geweest, van, uh, van dat soort dingen. Nou, los even dan, Jaak Braal van de momenten dat je nog eventjes... door die hormonen die door je lijf gieren op een relatief jonge leeftijd... Ja, dat, ergens dat, bij willen horen, het dat, is een ja, goed ja, gedrag. Dat Het is uh, peer-group pressure, hè? Ja. dat is in het Engels. Je wil ergens bij horen, het is kudde gedrag eigenlijk. Maar ja, kudde gedrag is, is nooit goed. Dus dat moet je ook altijd afzieten, uh, uh, dat leidt tot middelmatigheid. Dus kuddegedrag moet je altijd afkeuren. En weet jij dat altijd te ontstijgen, middelmatigheid? Of, of ben je ook wel geneigd om je gewoon als... Hè, niks menselijks is jou vreemd, las ik ergens in een kerkhof, interview, dat kerkhof. zeg jij. Ja. En ook kuddegedrag is in principe een heel menselijk en organische reactie... op, op een situatie, op dingen. <coughs> ik bevind me aan de buitenkant van, uh, van de schoolvissen. En dat is, uh, ik, ik hoor er niet bij in het midden, Dat moet ik niet rondzwemmen. Ik zeg maar de buitenkant, levensgevaarlijke plek zou je Ik wou niet zeggen. zeggen, want de piranha's die je aan die Precies, rand tegenkomen, de kans dat wordt dan ben je de eerste. Is het maar ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik ben eigenlijk alleen maar bezig om de hele dag en in alles wat ik doe... de werkelijkheid te ontwrichten. En dat doe ik ook als ik bij de bakker sta. En dat doe ik ook als ik uh, in de rij sta. Dat vind ik leuk. Ik weet niet of ik de dingen net even anders willen maken als ze ja. op het moment zijn. Uh, even door die, door, die, door die barrière heen breken die we met z'n allen hebben opgebouwd. Ja, en dan ben ik inderdaad... Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben heel ongelukkig in groepen. Als ik in een groep rondloop of uh, in een bioscoop of zo... dan voel ik me heel ongemakkelijk. Ik zit ook het liefst niet in de zaal. Vind ik vreselijk. Dus je gaat zelf niet vaak naar andere voorstellingen toe? Of nee, of ik verkeerd. zit in de coulissen. Dan regel ik dat ik... Uh, uh, uh, uh ik zit het liefst niet echt in de zaal. Ik weet niet. Ik vind dat niet... Uh, maar, maar heeft 30. dat dan te maken met het feit dat je je niet voldoende individu voelt op dat moment... Niet bijzonder genoeg, want je gaat op in een massa. Nee, of is ja, het een dit is, dit is meer een soort, een, een soort automatische uh, nat natuurlijke weerstand tegen het zich bevinden in grote groepen mensen. Ik vind de een vliegtuig vind ik ook verschrikkelijk. Ik business, business class is in ieder geval wat rustiger. Want die economy, daar zit ik natuurlijk... Hè, ik ben twee meter twee, zit ik natuurlijk ook met mijn oren achter mijn knieën en, en andersom. Dus ik vind dat verschrikkelijk. nee, ik, ben, ik weet niet wat het is, maar ik ben altijd een beetje een eindselganger geweest. Dat was vroeger ook al zo. Ze mijn moeder ook, je zat vroeger altijd niet eentje op je kamertje. Nou, dat terwijl er blijkom... vijf kinderen in het gezin waren. Dus allemaal mogelijkheid samen waren, dingen te delen. En alle gelegenheid om ruzie te maken. En ik deed het toch niet. Dat is aan de ene kant heel makkelijk. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat moeder lief dan denkt: Goh, wat moet het met de manneke heen? Ik denk dat mijn moeder heel lang heeft afgevraagd, dat heeft ze niet gehad bij mijn andere broers en zussen. Van wat zal er nou in godsnaam van die jongen terechtkomen? Ja, dat zal ze heel lang gedacht hebben. Daar zijn ze inmiddels gelukkig wel achter. Maar uh, ik denk dat ik wel het laatste zorgenkindje was van de vijf. Terwijl ik ben de ene oudste, dus kun je nagaan. Dat wou ik net vragen. Waar zit je in het rijtje? Maar, maar ik ben ja. altijd, uh, 13 had in ambachten, 6.000 ongelukken geweest. Hey, ik heb altijd van alles uh, beetgepakt. En als ik het niet meer leuk vond, dan liep ik weg. Dus er uh, is altijd de vraag geweest van wat gaat er van die jongen worden. 6.000 ongelukken. Ik las ergens dat je bij ons in een lijst had ingevuld... dat een memorabel moment was een ongeluk in 1993... Ja, dat klopt. Dat was, dat was een, uh... nou, ja, er werd gevraagd naar een memorabel moment en, en ik zat te denken van wat is nou maar echt zo'n zo zo zo zo gewricht geweest in je leven waarvan je zegt van nou daar knikt hij iets om. En dat was een, in 1993 heb ik een, een, een auto-ongeluk gehad uh, samen met een vriend, de collega-eigenaar van die discotheek, die, die waren we toen aan het verkopen, dus, die hadden we bijna verkocht. En ik ging met de auto over de kop. Dat was aquaplanning. De uh, jongens hadden ook een autovuurbedrijf. Die hadden een nieuwe auto in de zaak. Die gaan ze even inrijden. Nou, dat was natuurlijk een, het was een te kleine autootje voor, uh, voor de snelheid waarmee we reden. En dat was aquaplanning. En dat was de A4, uh, Rikswegrestaurant. Uh, twee keer over de kop. Hoe het precies ging, dat weet ik niet meer. Je geheugen schakelt dat uit. Maar ik weet wel dat ik door de voorruit die er niet meer in zat... Uh, uit de auto ben gesprongen. En we lagen met de koplampen in de richting van, het, van, het, van, het, van dat aankomend verkeer. Dus ik denk: Nou, we, we gaan eraan. En dan duik je over een vangril en uh, dan overleef je niet. En dat was wel een moment waarvan ik dacht van nou weet je... laat ik nou maar gewoon eens even gewoon... Uh, uh, je denkt altijd natuurlijk dat je allemaal honderd wordt. En dat is rare, mensen hebben allemaal het idee dat ze, dat ze sterven aan het eind van hun leven. Maar de meeste sterven natuurlijk onderweg. En toen dacht ik van nou, misschien moet ik er maar eens even ervan gaan nemen. En toen ben ik ook een wereldreis gegaan, een discotheek verkocht. En toen ik terugkwam ben ik eigenlijk in dit vak uh, gerold. Min of meer, dus door een grap eigenlijk. Ja, door weddenschap. Maar, ja. maar zo'n wereldreis, wat levert dat dan inhoudelijk op? Wat, wat, wat kom je dan van jezelf tegen waardoor je nadat je bent teruggekomen, dus blijkbaar de boel op de rit gaat zetten en gekomen bent waar je nu bent? Met je One-Man-show onder meer? Nou, ik had al vrij snel in de gaten dat ik dat reizen erg leuk vond. Want ik ben daarvoor ook al een keer een jaar weg geweest. En in 1993 was het dus anderhalf jaar uh, weg geweest. En ja, je komt daar natuurlijk wel jezelf tegen. Dus heel simpel, als je gaat reizen, dan dat relativeert ook enorm. Het zou ook verplicht moeten zijn uh, voor kids uh, als ze 17, 18 jaar zijn klaar met studeren. In Scandinavische landen is dat bijna vanzelfsprekend: dat je een jaar gaat reizen. Het begint ook in Nederland een beetje erin te komen dat, dat je gewoon een jaar uh, de wereld over gaat. Want dat geeft een enorm, uh, uh, enorme verrijking voor je, voor de ziel. En, en een heel ander mensbeeld. Als jij iemand uit een uit een doos op zien kruipen waar hij vroeger een wasmachine in zat... wat ik dan even zo te binnen schiet in, in El Salvador, waar ik dat zag... dan vergeet je leven lang niet meer. Dat je denkt, er hangen kledinghaakjes in. Er liggen een, een tandenborstel ligt erin. Die man die, die woont in die doos. Ik denk dat voor de rest van mijn leven mee dat beeld. En dat relativeert enorm als mensen hier zitten te klagen... over uh, dingen waarvan ik denk van ja... Ja, je wordt, je je je wordt dus, dus, dus een stuk realistischer. Ja, met betrekking ik, ook tot, tot, laten we zeggen, de luxe die wij hier ervaren. Ja, en je, ik wil het ook niet helemaal plat relativeren daarmee. Want dan is het ook weer zo'n dooddoener. Want ik bedoel, mensen hebben hier ook reële problemen. Maar uh, je, je denkt wel even drie tellen langer na voordat je wat zegt of zo. En dat vind ik wel prettig eraan, weet je wel. Het is allemaal maar zo vanzelfsprekend. En daar moeten we een beetje van af, denk ik. Terwijl van de andere kant je denkt drie tellen extra na voordat je wat zegt, je moet er ook botte grappen over kunnen maken. In ja, jouw vak. natuurlijk, natuurlijk, maar dat is ook helemaal niet zo moeilijk. En uh, tenminste, in mijn geval, dat, dat, dat zal haar geweest zijn, maar we hebben altijd vrij snel, heel snappy, een, een antwoord. En uh, wat meestal als heel uh, beledigend wordt ervaren door de grofheid van de taal. Niet zozeer nog eens door de ziektes die er worden benutten. Ik spreek geen ziektes uit, maar de, de, de, het is een heel kruidig taalgebruik wat, wat haar hebben. En dat komt uh, uh, voor buitenstedelingen kan dat wel eens hard overkomen, weet je. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar we zijn niet, we zijn niet, uh, we zijn niet zo erg als dat, we, als dat we zijn. Als ik tegen jou zeg, je hebt leuk haar... met het zou alleen op een bezemstil moeten zitten... dan is dat eigenlijk een compliment. Eigenlijk bedoel ik van, ga nou eens naar de kapper. Nou, ik hoor in Heer, ieder in geval de, de, de, leuk, leuk haar. Nou. Dus. <laughs> en daar blijf ik dan maar even bij steken. <laughs> nee, maar we bedoelen het altijd veel beter. Maar ja, als je veel met haargenezen omgaat... dan vinden mensen natuurlijk ook het mooiste van haargenezen... dat ze altijd een verhaal hebben... en dat ze als ik zat van de week toevallig weer ergens in, in een koffietent... Um, je Waar, twee even seconden... tussendoor, was dat dan uh, zo'n zo soort uh, bouwketen meer? Ja, want dat, ja, ja, dat is een ja. soort, wat ja. is dat voor uh, iets in Den Haag? Je hebt op heel veel verschillende plekken in Den Haag ja. heb je van die koffieketen. En die zijn ja. ochtends om zes uur open ja. en dan zitten mensen ja. daar. Ik heb dat nog nooit in één andere stad gezien, die koffieketen. God, dat is uniek aan, uh, aan Den Haag. En ik zal je heel kort vertellen hoe dat komt. Uh, een eeuw geleden waren er werklui, die gingen bij de rijke lui. Want er was Den Haag natuurlijk een rijke mis. Dan gingen ze werken, maar die mochten daar hun broodje niet opeten. Uh, dus die deden dat van tevoren in zo'n koffietent. Wat omgekeerd ook veel gebeurde was... dat die gasten vrijdagmiddag betaald kregen. En dan gingen ze het opzuipen in de kroeg. En toen waren er... Uh, uh, kerken en andere geloofsinstanties, die zeiden... we moeten zorgen dat ze dat geld naar huis brengen in plaats van naar de kroeg. Dus die richten ook een soort koffietentjes in. Dan kon je dan gratis koffie krijgen en limonade. Dus er is een hele cultuur ontstaan in Den Haag van die koffietenten... en die bestaat tot de dag van vandaag, bestaat dat. Goed, en jij zat daar vorige week en binnen twee seconden... Nou ja, wat ik wilde zeggen is, binnen twee seconden met een Haagenees nee, nee gaat ga daar maar zitten en je hoeft eigenlijk nog ineens wat te zeggen. Er ontstaat gelijk een gesprek, ik weet niet meer wat het over ging, maar... Uh, uh, het, het, is, het is heel makkelijk, haar geneesis is heel makkelijk te benaderen. Alleen je moet wel ze hebben maar, een gebruiksverwijzing. Hè? Je, moet, je, moet, je moet even wennen, je moet even door die taal heen. Die taalbarrière, zou ik maar zeggen. Maar dat vind ik nog niet zozeer een gebruiksaanwijzing. Een taalbarrière of de taal waar je doorheen moet... dat is meer een soort vraag-en-antwoord-spel. Maar ergens doorheen moeten, dat vind ik heel anders. Dan, dan ben je veel meer op zoek naar de inhoud van een persoon. Wat wij, wat wij minder hebben, denk ik, dan, dan een hoop andere. Ik heb bijvoorbeeld met Fred heel veel in België gespeeld. Nou, Belgen zijn natuurlijk, als je het nou hebt, een fantastisch volk. Hoor. Ik ben een enorme ja. fan van, met name natuurlijk dan de, de, de Vlamingen. Die waren, dat snap ik helemaal. Maar ik vind het fantastische mensen. En we hebben veel in België gespeeld... En dan merk je dus dat die mensen zijn zo beleefd. Hè? En dat heeft ook iets moois hoor, daar gaat het niet om. Uh, maar ze moesten enorm wennen aan dat Haagse. Maar daar zijn ze zo beleefd, jongen, dan kennen ze elkaar 30 jaar. En dan zeggen ze nog steeds U tegen elkaar. Nou, Den Haag heeft meer uh, dat we die façade gelijk doorbreken. Dus wie je ook bent, het maakt niet uit. Dat zie je ook bij uh, wat ik net zei, zo'n Rutte. Wordt op straat gaan aangesproken door iemand bij het stoplicht, of de fiets zit. En die fiets, dan gaan we door, er is niks aan de hand. Maar wij zijn, wij zijn niet zo van de formaliteiten. He, dus wij zeggen wel gelijk waar het op staat. Dat doen we ook nog inderdaad in een bepaald taaltje. Maar uh, wat die Belgen dan hebben, dat hele plechtstatige en zo, dat hebben wij niet zo. Nee, uh, we breken daar gelijk doorheen. Het hoeft, het hoeft ook allemaal niet. Het is, allemaal, het is een omgangsvorm. Hè. Eigenlijk het is, het, is het de Nederlander in zijn opperste vorm, want de Nederlander heeft de naam in het buitenland dat hij heel direct is. Nou, in België en zeggen als, als je, als je in België een Nederlander bent, is het niet dan, Maar als ze zeggen je bent een Hollander, nou, dan kun je beter weggaan. Ja. Dan heb je, dan, dat is het laagste van het laagste. Hè. De Hollander, Ja, dat zijn die botten eh, Nederlanders die dan ook overal maar en dat is wel ja. waar hoor, dat moet ik zeggen. Je moet wel een beetje aan de cultuur aanpassen. Als je soms mensen in België ziet en denk je... Oei, oei, oei, ja, wij zijn daar veel te nuchter voor, hè? Dat zie je ook nu weer. We nemen ook in Europa ook, weet je, we nemen het voortouw... beste jongetje van de klas, maar eigenlijk lachen ze ons natuurlijk uit. Want, want, wie zijn dan? want waarom lachen ze ons uit, denk je? Nou ja, dat zie je dan met die begrotingstekorten, weet je dan zeg je tegen iedereen, je moet op je boekhoud, eh, ja. je, je, je huishoudboekje letten... en dan blijkt dat we het zelf niet op orde hebben. Ja, Eigenlijk staat natuurlijk in je hemd en dan kan je het niet meer terug. Dus dat, dat, dat, dat, dat nuchteren en dat bravoer... Ja, dat kan ook tegen je gaan werken. Jij je bent aan. ook politiek actief geworden op een bepaald moment... want je vond dat je niet alleen maar aan de kant mocht gaan staan schreeuwen... maar dat je ook wat moest doen. Ja, ik, vind wel een beetje, ik ben wel een beetje toch... en dat, dat komt ook omdat je toch in het cabaret altijd een grote bek hebt... en altijd zegt het moet zo of zo... of in ieder geval een mening ventileert. Ik vind dat het cabaret daar ook voor bedoeld is... He, om de vinger op de een zere plek aan die polsen te leggen... en er een paar kilo zout in te strooien. Ik vind dat het heel leuk is om vragen te stellen... En, um, maar je mag eh, problemen aan te kaarten... maar je mag ook wel met wat oplossingen komen. Eh, als je alleen maar met problemen eh, aan de slag gaat, dan vind ik het niet leuk. Dus ik had zoiets van, nou, het is best wel leuk om, eh, om eens in die politiek te duiken. Ik heb daar heel veel mee te maken. We zitten natuurlijk in de Haag boven op de politici. Hè, we zeggen dagelijks de we altijd waarom zouden erop gaan stemmen... als je er ook een keer spuren. Dus, dus we zitten er bovenop en dan is het gewoon heel erg leuk... Uh, om daar zelf een beetje actief mee te zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is, het, het, het is wel een wereld, hoor. En het is volgens mij ook water naar de zee dragen, of niet? Ja, het is, het is wel een beetje, ja, het is een beetje... Je bent toch een beetje de jongen die roept, uh, zoals in dat sprookje... van de keizer zonder kleren, hè? de keizer is naakt. Dat is het wat je doet. Maar je bent de enige die dat roept. Ja, maar goed, er moet ook iemand zijn die dat doet. En ik, ja. vind, het ook, ik vind het ook belangrijk dat je, dat je ook wat meer betrokken bent... bij die samenleving dan alleen maar daarnaast staan. Zijn er mensen huh? in jouw directe omgeving die zich ook zo betrokken voelen? Dus dat je misschien niet de enige bent die zegt... Die oh ja, er zijn wel meer kamertjes. Ja. Ze komen er minder erg voor uit dan ik. Uh, maar die zijn natuurlijk ook allemaal uh, politiek uh, geëngageerd... Ge ge zoals het dan zo mooi heet. Ja, uh, ik ben daar wat duidelijker in. Ik neem daar meer stelling in. En uh, ik vind dat ook helemaal niet zo erg. En dat mag al mensen ook we weten van mij. He? Het zorgenkindje Jaak Bral. Het is er toch nog goed mee gekomen, blijkbaar. Je <laughs> moeder was althans degene die zich uh, zorgen maakte ja. over je toekomst. Laten we nog heel even teruggaan in de tijd. Het is negen minuten over half zeven hier op Radio 1 bij van Max. Dat gaat toch snel, zeg. Dat gaat hartstikke snel. Dat gaat Vandaar sneller. dat ik steeds sneller begin te praten. We gaan naar jouw geboortedatum. 11 november 1963. Dat was de dag waarop uh, jouw moeder jou geworpen heeft. Heeft. En dan nou gaan wij altijd in het Nederlands archief voor beeld en geluid op zoek naar een fragment uitgezonden precies op die dag. Ja. En dat hebben wij ook gevonden. En in dit geval is het een vooruitblik door de secretaris P. Diamant van het Holland Festival op het festival in 1964. Dus, dus we naam. gaan terug naar 11 november 1963. Bijzonder vroeg ditmaal heeft de heer Peter Diamant, secretaris van het Holland Festival... de voorlopige plannen ontvouwd voor 1964. Van 15 juni tot half juli zullen alle muzen heersen in het 17e Holland Festival in veel plaatsen van ons land. En er is een naam die ook veel op het programma voorkomt, die van de Britse componist Benjamin Britten... Benjamin Britten wordt over enkele dagen 50 jaar... en wat in een zekere zin voor ons misschien nog belangrijker is... dat Britten sinds 1945 een van de trouwste bezoekers geweest is... en dat vele van zijn werken hun eerste uitvoeringen in Nederland beleefd hebben. En in het komend festival zal dan ook aan het werk van Britten... bijzondere aandacht besteed worden. Volgend jaar wordt er in Nederland een Oostenrijkse week gehouden... In het kader van het Hollandfestival komt Wenen uitstekend voor de dag. Die Oostenrijkweek zal worden geopend door een aantal voorstellingen van het Wiener Burgtheater... Ah, ja. waarvan op dit ogenblik nog niet vaststaat wat zij zullen spelen... maar het zal in ieder geval wel een representatieve uitvoering van het Burgtheater worden. En uh, de Oostenrijkweek zal worden besloten met twee concerten van de Wiener Philharmonica... onder leiding van Herbert van Karajan. Ja, al dus de berichtgeving op 11 november 1963. De geboortedag van Jacques Bral. Ofwel Marcel van der Heijden. Die zit hier tegenover mij in radioreistreeksgewijs. Jij schoot meteen in de lach. Ja, ik vind dit is toch prachtig. De mensen thuis moeten toch heel veel als je op je werk bent of wat. Misschien, ik weet niet wat je aan het doen bent, misschien sta je je uit de laden. Maar dat is toch prachtig dit. Dat is toch gewoon het broertje van Prins Klaus, hè? Zo klinkt het een beetje... En dat de taal en de dictie en het is toch een. de onschuld, dat de onschuld druipt er vanaf uit die tijd. Dat is toch een, een heel ander Nederland geweest, hè? Je ja, kan zien hoe een land veranderd is. V vind je dan misschien wel dat je in een andere tijd geboren had mogen worden? Dat je dit meer had ervaren en bewuster had meegemaakt dan in de tijd nou, waarin we nu zitten. Het mooie is natuurlijk dat mede dankzij dit soort programma's van, van, van, van, van Omroep Max. de nachtvluchten, kunnen we nog eens terug in die tijd. En je hebt natuurlijk beeld en geluid, we kunnen terug in die tijd. Maar ik ben heel blij met de tijd waarin ik geboren ben. Ik ben heel blij dat ik mijn jeugd heb doorgebracht in de jaren 70 en, en, en jaren 80. Ik had het nou niet willen doen. Ja, had het niet anders willen doen? Nee, vonden. ik had het echt niet anders nee. gewild. Nee, wat dat betreft ben ik ook een, een gelukkig mens hoor. Dit ging over het Holland Festival, hetgeen dan in 1964 plaats zou vinden. Is in 1947, uh, geloof ik, begonnen. En dan komen we maar meteen even op jouw huidige voorstellingen, immers, Dat gaat mm -hmm. ook over theater. Um, hier en nu. Daarmee ben je nu aan het uh, try -outen. ja. En, maar ik kon eigenlijk op de site niet goed vinden wanneer het dan echt zijn première beleeft. De bedoeling of is. Dat nee, dat, ja, nee, dat is volgend seizoen. In oktober ga ik in première. Dus ik doe nu alleen tot mei doe ik try out voorstellingen En dat zijn er heel veel, dat zijn er wel veertig. En, um, Waarom zoveel? Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik, ben, uh, ik sta nu 15 jaar uh, professioneel in het theater. 15 jaar geleden, 1998, uh, was mijn eerste voorstelling. Um, en dat is toch een soort jubileummoment. Uh, maar ik wil helemaal geen uh, terugblik maken of zo. Ik wilde juist iets anders gaan doen en... Toen ik begon, 15 jaar geleden... ik had eigenlijk geen idee waar ik mee begon. Want ik heb nooit de opleiding gevolgd. Ik heb nooit een klein kunstje geleerd op een opleiding. Ik heb nooit meegedaan aan de Westrijdkamer. Ik vind het allemaal verschrikkelijk. Ik snap niet dat mensen zich laten jureren... voor iets wat ze zo, met zoveel plezier en, en passie doen. Ik snap daar geen hout van. Maar goed, ik ben zomaar begonnen. Ik heb heel veel kilometers moeten maken in het theater... om te komen waar ik nu ben. Ik heb de dus schade en schande. vallen en opstaan heb ik, eh, heb ik dit vak geleerd. En ik, ik ben ook blij dat ik dat gedaan heb. Volgens mij is het natuurlijk de enige manier die werkt. Maar toen ik 15 jaar geleden begon Um, had ik dus geen idee wat ik ging doen. En toen was er een Amerikaanse komiek, George Carlin... hij is net overleden een paar jaar geleden, god hebben ze ziel... misschien wel de beste stand-up comedian die Amerika heeft gekend... behalve Bill Hicks, moet ik ook even noemen, voor de kenners. Um, en die heeft toen gezegd, toen ik begon, zei hij... Uh, stand-up comedy, en wat dan bij mij dan is geworden... is eigenlijk het enige kunstwerk wat je samen met het publiek maakt. Want het publiek kan reageren, er ontstaat interactie... ik kan het meenemen naar de avond daarna... Um, en, en, en mensen kunnen met jou communiceren. Dat moet je eens met een schilderij proberen. Dat lukt je natuurlijk niet. Dus in die niet zin, hardop in ieder geval. Nee, het loopt, niet terug, het loopt niet terug. Het is een mooie vrouw, de Mona Lisa, maar ze zegt niks. Het dus is soms met... ook makkelijk als je zelf veel aan het woord bent. Ja, dat is zeker waar. Ja. En trouwens, een vrouw die niks terug zegt, is ook vrij Heel. zeldzaam. Um, ja. Ik had zoiets van, joh, dat is nou eens leuk. Die George Carden heeft dat toen gezegd. Ik ga nu, na 15 jaar, een voorstelling maken samen met het publiek. Dat is de reden dat we zo vertrouwd zijn. Ik ga iedere avond met het publiek... Ik speel een voorstelling die ik die ik maak gaandeweg met het publiek. Dus ik ben begonnen met te zeggen: van ik kan natuurlijk makkelijk een voorstelling zelf maken, Ze hebben helemaal geen punt. Materiaal genoeg, ideeën genoeg, fantasieën genoeg. Um ik vond het leuk om nou eens te kijken waar het publiek mee zou komen. Maar dus dat betekent, uh, inhoudelijk gezien, dat op het moment dat die 40 try-outs achter de rug zijn. en je hebt dus eigenlijk een beetje gespart met dat publiek. en je bent interactief bezig geweest. Ja. dat zodra het in première gaat in oktober, dat ja. dan die interactiviteit een stuk minder is. Ja. Want dan is het in principe. Klopt. Soort of. Af. Klopt. Dan, hebben we, dan is de verf droog van het schilderijtje. Ja. En we zitten nu halverwege de try-out-tour. Ik heb het nu ook al aardig hoor. Er is al Een decor heb ik al laten maken. Alles is er al. Dus het is allemaal gebeurd. Ik bedoel, in die zin is het al gebeurd dat er al een verhaal uit tevoorschijn is gekomen. Uh, het publiek heeft mij ingrediënten gegeven waar ik zelf natuurlijk een maaltijd van ben gaan maken. Samen met Fred gaan met de regisseur. Maar die en... maaltijd wordt dan toch wel iedere avond, neem ik aan, weer ietsje anders opgediend. Ja joh, want, want, want het is heel simpel. Ik ben natuurlijk gebakken aan de actualiteit. Ik vind het heel belangrijk om het te hebben over dingen daarmee. Heet die voorstelling hier en nu. Om het te hebben over dingen die nu spelen. Dus, dus in januari had ik grappen over Johan van der Sloot, die natuurlijk toen uh, veroordeeld werd. En dan hoef je nou niet meer mee te komen. De grappen over het Songfestival van twee weken geleden hoef je ook niet meer mee te komen. Dus het, je moet, ik vind dat je heel erg in de actualiteit moet zitten. Uh, dat is mede een van de is uh, mijn bestaansrechten ook. Mensen vinden dat leuk. Dus actualiteit zit er altijd in. Daardoor verandert een voorstelling. Maar er zijn wel een aantal thema's uitgekomen. Mensen vonden het leuk om een persoonlijke voorstelling te zien. Eh, waarin ik me kwetsbaar opstelde. Dus, dus in het persoonlijk verhaal in de voorstelling. Hoe doe je dat? Je kwetsbaar opstellen. Dat, en dat ook laten zien en dat ook delen. En dan ja. dat men ook weet dat het oprecht en eerlijk is. Ja, Hoe doe nou, je dat? Dat, is, dat, is, dat is een hele goede voor jou. Dat je de vraag. Want uh, dat verwerken in een voorstelling is, maakt het gelijk natuurlijk uh, theatraal. En dan ga je ineens. Uh, kijk, ik kan niet acteren. Ik kan hooguit mezelf uitvergroten op het podium. Dus, uh, dus, dus dat kwetsbare is wel heel ben ik nog heel erg mee aan het worstelen. Dat is grappig, hè? want in zo'n voorstelling ben ik best wel uh, oprecht. En ik zeg ook dingen, mensen hebben altijd het idee... dat ze tegen mij mogen lullen in de zaal, ook altijd gebeurt, heel vaak. Maar uh, als mensen echt zeggen, we willen nou eens een persoonlijk verhaal van jou hebben... waar je niet onderuit kan, ja, dan wordt het toch wel spannend, hoor. En waarom denk je dat die vraag op die manier geformuleerd is? We willen nu wel eens een voorstelling waarin je je persoonlijke kwetsbaarheid laat zien. Omdat mensen dat van mij nog niet gezien hebben. En dat is heel, heel uitdagend en dat is heel spannend. En voor mezelf ook. En, eh, om, omdat je dus toch weer eens een keer in dat theater... en dat is het mooie van dit vak, elke keer weer opnieuw... vraag me aan Joep ook, hij zegt ik zit elke keer weer te kloten met die teksten... ik moet het weer opnieuw gaan doen. Elke keer heb ik weer het gevoel van ik moet het gaan doen. En in mijn geval nu komt er een, een, een stukje van mijn persoonlijkheid op het podium te liggen. En het is niet zo dat mensen dat niet mogen weten of zo... maar het is, het is wel een barrière om er even overheen te springen. Maar als het publiek dat wil, dat was het de doelstelling van deze voorstelling... dan gaan we dat gaan brengen. Dus er zit nu, er zit nu een persoonlijk verhaal in de voorstelling. Een anekdote die ik, die ik uitvouw. Um, en waar, die ook bij mensen binnenkomt ook. Er zit een hoop herkenning in, uh, omdat het een persoonlijk verhaal is. Nee, nou, De actualiteit zit erin. Mensen vonden het leuk als het Haars was. Nou, dat zit bij mij natuurlijk wel gebakken. Uh, en het moest een spannend verhaal worden. Dus we zijn ook een soort thrillerachtig achtig element zit er in de voorstelling. En dat, dat maakt het ook heel leuk, want ik weet nog niet precies waar die naartoe gaat. Maar elke avond komt er weer een, iemand uit de zaal die zegt... misschien moet je iets doen met dit of met dat. En dan gaan we weer verder puzzelen. Het is een beetje alsof je aan puzzelen bent en het steeds iemand met een puzzelstukje aanzet. En dan mag je dan zoveel ergens neerleggen. En, en wat is de overlevingskans of wat is de houdbaarheidsdatum van het kwetsbare aspect wanneer het omslaat in de ambachtelijkheid van dat iedere avond te moeten spelen? Dan wordt het inderdaad ambacht, uh, Dan wordt het gewoon vakmatig elke avond die anekdote of dat verhaal wat je wil vertellen zo goed mogelijk neerzetten. En dat doen al mijn collega's ook waarvan mensen zeggen, god dat is nou een mooi verhaal. Weet je, kijk maar naar Diederik van Vleuten met die prachtige voorstelling. Uh, dat moet hij iedere avond weer oproepen En dat dat is wat je dan moet doen natuurlijk. Alleen dan hoef je het niet meer te verzinnen... of dan hoef je het niet meer, uh, in mijn geval... Uh, uh, persoonlijk verhaal hoef ik niet te verzinnen... maar dan hoef je dat niet meer theatraal te maken... want dan is het er al. Maar ja, dan moet je het wel gaan dan moet je het gaan spelen. Ja. Dus dan ga je toch iets spelen wat je, wat je, uh, uh, wat je persoonlijk raakt. En dat maakt het wel uh, uh, pijnlijk... en dat maakt het ook uh, heel, uh, op een goede manier wel uh, vermoeiend... Ik zei net Diederik van Vleuten, ik kan me voorstellen dat hij wel even mag uitrusten nu. Want hij heeft een enorme zware tijd gehad met die voorstelling. Want dat heeft hem persoonlijk geraakt en, en ik merk dat dat ontzettend veel energie kost. Dus ik, ik ben ook nooit iemand geweest die zijn, zijn leed en zijn uh, angsten of uh, problemen mee het podium op sleurt. Maar als je dat nu een klein beetje doet al, merk ik al dat ik het heel, heel lastig vind. Maar op een goede manier vermoeiend dus, wel heel lastig... Als je erin slaagt om dit inderdaad uh, erin te brengen in die voorstelling... en vervolgens ook op de ambachtelijke manier steeds op te roepen... Mm -hmm. en het op een oprecht en kwetsbare manier te doen in de volgende reeks voorstellingen... Wat, wat komt er dan daarna? Want dan heb je al heel veel gedaan en dan lijkt het wel... Alsof dit het laatste is wat mensen van je wilden. En als ze dat gezien ja, hebben, ja, dat wat je, dan? Dat, daar ben je dan bang voor, hè? Dat zou ik wel zijn, in Ja, ik geval. weet het niet. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, weet, ik weet tot nu toe altijd, er weer een, een ander idee. En er en, en uh, zweven altijd ideeën door je hoofd. en uh, uh, Ik heb nu ook alweer acht ideeën in mijn hoofd... voor een volgende voorstelling. Maar uh, misschien dat er wel uh, standaard... of tenminste vanuit jezelf dan iets persoonlijks in gaat zitten... wat je van tevoren niet had bedacht... Uh, dat het erin zou gaan zitten. Dus je hebt een extra... Uh, een extra potje waar je uit kan, uh, dingen uit kan halen. Zo voel ik het een beetje. Dus uit, de hele, uit die hele gereedschapskist met dingen waar je uit kan putten... is er dan nog iets bijgekomen. En dat is dat je een, een, een authentiek, oprecht uh, verhaal aan het publiek kan brengen. En als je dat, als je dat goed kan doen, ja, dan heb je er weer wat bij. Hè? Dat wel, maar kun je dan weer terug naar daarvoor? Of moet je dan doorbouwen? Ik vind dat je door moet bouwen. Ja, ik vind dat je altijd. Ik ben, ik ben hier aan begonnen en, en, uh, zonder uh, enige weet van. Uh, hè, zonder, ge, niet gehinderd door enige voorkennis van zaken, zal ik maar zeggen. Uh, dus daar gaan we ook vrolijk mee verder. Dus die onbevangenheid, die moet ik houden. Dus ik, ik ga niet terug op uh, dingen die ik vroeger al gedaan heb. Dat, uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik, waar het naartoe gaat, weet ik niet. Nee. Ik ben wel heel benieuwd uh, wie er naartoe gaan wat onze luisteraars betreft, oh. na die voorstelling van hier en nu. Want Mojo heeft vijf keer twee kaarten ter beschikking gesteld. Zo? Hebben uh, ja. ze het met mij niet over gehad? Ja, dat komt nog wel. Oh. Moet je even met Barbara Albert overleggen. Die heeft haar charmes hiervoor in de strijd geworpen. Oh en dan lukt dat gewoon. Uh, jij debuteerde in 1997 in het theater met een literaire voorstelling... Klappen uit de Haagse School. Nou ja, sindsdien ben jij dus verslingerd aan het theater. Zometeen hebben we misschien nog heel even tijd om het over de 15 um, oudejaarsconferences te hebben. Ja. En nu dus sta je met de voorstelling hier en nu in het theater. En mensen kunnen kans maken om daarvoor twee kaarten te winnen. Daarvoor moet de volgende vraag beantwoord worden. Eind 2000 verschijnt van Jacques Bral hier dus de gast bij ons... een autobiografische bundel. En hoe heet deze prachtige verzameling vertellingen over Den Haag? En u kunt gaan naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. Daar kunt u links de button aanklikken en dan kunt u op deze vraag een antwoord geven. Eind 2000 verschijnt van Sjaak een autobiografische bundel. Hoe heet deze prachtige verzameling vertellingen over Den Haag? U kunt uw antwoord ook op een briefkaart schrijven. En die kunt u richten aan nachtvluchten bij Omroep Max, postbus 518-1200. Alfa Mike in Hilversum. Een briefkaart. En ja, een briefkaart, ja. een ambachtelijke briefkaart. Heerlijk. En zet er dan even bij welke voorstellingen u zou willen bijwonen. Want op onze site staat namelijk ook een link waarmee u de speellijst kunt aanklikken. En zet even op uw briefkaart een telefoonnummer erbij. Want het is een beetje kort dag, want je speelt nu deze try-outs, geloof ik, tot, tot eind en met mei. En mei. Tot ja. eind mei, ja. ja. Goed, dus dat is in ieder geval even de prijsvraag. Vijftien keer al heb jij, Sjaak Braal een oudejaarsconference gedaan. Dat is een soort record, lijkt me. Eh, de, nou ja, je doet het niet voor het record, maar het is een record. Wim Kan heeft er ooit twaalf gemaakt, ik ben daar overheen gegaan. Dat wil zeggen, hij euh, heeft de, de, de, de twaalf achter elkaar gemaakt. Hij deed het natuurlijk op een gegeven moment ook ieder jaar. Eerst begonnen theater, radio, later televisie. Uh, en Joep en Freek, weet ik niet, zullen het ook al 15 hebben gemaakt. Weet ik eigenlijk niet, maar die doen het natuurlijk niet ieder jaar. Ik doe het ieder jaar. Ik doe het al 15 jaar achter elkaar. Dat maakt het denk ik wat bijzonder bijzonderder. Um, maar niet ja. heel Nederland kan dat zien, of wel? Ja, de laatste jaren is het zo dat we dat uitzenden via uh, RTV West. Dat is de, de regionale zender van Zuid-Holland. Maar ja, iedereen heeft digitale televisie, dus ik krijg heel veel reacties uit het land van mensen die uh, zitten te kijken. Uh, we hebben natuurlijk via de webstream, dus via, via internet uh, zitten ze ook op Curaçao te kijken... Um, dus het, en het wordt uitgezonden het is op televisie, maar ook op de radio daar zo. ja, ik heb al een behoorlijk platform daarmee heb ik ontdekt, dat groeit eigenlijk ieder jaar het is heel grappig, want wat, wat natuurlijk heel vaak mensen zeggen is, moet jij niet landelijk op de televisie uh, en ik ben daar zelf helemaal nooit mee bezig uh, geweest en, zullen we wedden? Uh, zullen we wedden? Nieuwe weddenschap. Een nieuwe weddenschap. Maar niet voor 3000 euro. Oh, dat bedoel je. Ja, nou, ik, ik vind het prima om daarop te wedden. Maar ik heb met heel Hilversum in zover gehad... dat je legt je lot in de handen van iemand anders. Dat ga ik niet aan beginnen. Ik ben heel bewust... Ik heb heel veel gedaan. Je wilt heel zo autonoom mogelijk blijven. Ik heb heel veel dingen gedaan in je radio, televisieprogramma's, Noem maar op. Maar ik had het vrij snel in de gaten... dat er altijd een netmanager is of een of andere... Bij gebrek aan gewicht omhoog stumpert... Die voor jou gaat beslissen wat je moet doen of wat je. Ik denk, daar heb ik niks mee te maken. En hoe makkelijk is het dan voor jou om hier te zitten en een uur lang door iemand geïnterviewd te worden? Want dan moet je ook een beetje je lot in andermans hand leggen. Ja, dat klopt. Maar goed, ik, ik, ik, ik ken jouw werk, dus ik vind dat helemaal niet erg. Maar als er een zendercoördinator komt en ik kan je verhalen vertellen, daar hebben we nog een uur voor nodig. Over de. de, de nou, we de, sturen de NOS-radio in naar collega's naar huis. Dan over de onkunde in actie. Die ik heb gezien hier. Ik denk van nou, ik ga me daar niet mee bezighouden. Daar heb ik helemaal geen gezin in, of, of een zonder of een mol. Uh, uh, prima hoor, daar gaat het niet om. Maar die man beslist uh, op die manier beslist hij over mensen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben veel te eigen, dus laat mij dan maar lekker eigen en, en wijs uh, mijn pad uh, volgen. Dus zo'n oudejaarsconferentie ik doe het ieder jaar met veel plezier. In het theater komen er 13.000 mensen kijken in een maand tijd. Nou, dat vind ik al fantastisch. Dat het dan ook nog wordt uitgezonden is helemaal leuk. Want daar doe je het ook voor natuurlijk als artiest. Uh, en zeker zo'n oudejaarsconferentie. Je wilt toch een pleister plakken op zo'n jaar. Je wilt toch dat hemd strijken voordat het de kast gaat. Nou, dan is dat hartstikke leuk om te doen. En ik blijf dat ook gaan doen. Ik, ik, zolang het publiek er zit, blijf ik gaan doorgaan. Ja, natuurlijk. dat was natuurlijk mijn vraag. Hoe lang ga je dat nog blijven doen? Ik Vroeg het aan de jongens van de Gondiering? Ik zeg: Jongens, hoe lang gaan jullie ernaar nou door? En toen gaven ze het hele simpele antwoord: Zolang het publiek is. Ja. Want wij vinden het nog steeds leuk om te spelen. Ze komen binnenkort met een nieuwe plaat. Die gasten gaan ook maar door. Zolang het publiek het leuk vindt, ga je ermee door. Dat is toch uh, zolang, zolang die mensen blijven komen. Anders moet je wegwezen. Nou, voor ons weer een reden om César Zuidenwijk misschien nogmaals uit te nodigen. Die heeft wel gezeten hier, al gezet keer, hier ook? te gast. Is oh ja, ja, ook een vat vol verhalen. Hè? Ja, een vat César, vol ja, verhalen. Ja, inderdaad. nou nog. En, of... ja. en een heel mooi vat ook, net zoals jij trouwens. Ja, 2 ja, meter 2, Daar ben ik sowieso al dol op natuurlijk. Oh, ja, ik ben zelf 1,84. Dus ja, dan... je was ook niet de kleinste zag. Nee, ik, nee. <laughs> dat klopt. <laughs> Waar ben jij over een, nou, laten we zeggen, een slordige 30 jaar, denk je? Uh, nou ja, god de, de meeste mensen die echt oprecht zijn, die liggen onder de grond. Het zou me niet verbazen als ik daar ook uh, tussen lig over een jaar of 30, hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. En wat ik hoop het er, niet. ik hoop dat nee, we doorgaan. Het hoor. ik vind het toch wel leuk ja. het leven. ik vind het. Uh, ik vind het. Uh, ik weet niet wat. mensen maken zich altijd zorgen over wat er na het leven is. maar je zal nooit een keer iemand horen over wat er na voren het leven was. dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Ja, dus, en over 30 jaar ben je pas 79. dus ja. nou ja, dan zit ik aan mijn 45ste oude voorals. Ja? Dus daar ga ik wel vanuit. ja. ja. ja. gewoon hier in Nederland. Ja, hoor, hier gewoon in Nederland. Ja, maar ik bedoel, uh, dit is toch de mooiste plek uh, van de wereld. Ik heb ja, de hele wereld gezien, maar. Met uh, al die ontwikkelingen op het uh, digitale vlak kun je ook bijvoorbeeld op Curaçao wonen en daar ook je oudejaarsconferentie uh, doen. Jawel, maar ik zou Nederland gaan missen hoor. Ik ben de hele wereld over geweest en ik vind het allemaal prachtig. Maar ik, uh, ik, moet, toch gewoon, uh, ik moet toch gewoon de Haarzen Toren zien. Hè? Ik moet toch gewoon, hé, hey, je moet toch in Nederland? Ja, vind ik wel. Ik hou heel erg van Nederland. En dan word je dus. hier onder de grond uh, uh, gebracht uh, tegen de tijd dat je dan wel komt te overlijden, of misschien wel opgestookt. Wat staat er dan op jouw grafsteen? Uh, zoveel mogelijk geven en zo weinig mogelijk nemen. Ik denk dat ik denk dat, dat, hè, dat is toch een beetje mijn motto in dit leven. Dus, uh, de, dus dat zal er waarschijnlijk ook op die steen staan. Heel goed, Jaak ja. Bral. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat ons doosje vol geluk voor jou in petto heeft. Als je zelf al zo'n mooie spreuk bedacht hebt. Een doosje vol geluk uit handgeschrept papier. Het is het reserve doosje. Dus daar zitten ineens weer heel veel rolletjes in. Op elk rolletje papier staat een spreuk. En jij mag op goed geluk uh, met dit uh, on Handelbare pinset, mag je er één rolletje uithalen? Dat ga ik in de tussentijd even afkondigen. Want inderdaad, is Nachtvluchten alweer voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 17 maart. En ik was in dit laatste uur in gesprek met cabaretier, presentator en schrijver Marcel van der Heijden, alias Jacques Bral. En op onze site nachtvluchten.fm vindt u dus inderdaad de prijsvraag. Waarmee u kans maakt op kaarten voor zijn voorstelling, zijn one-man show hier en nu. Vragen en opmerkingen... die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm... en u vindt daar ook de links... van al onze gasten. En natuurlijk de mogelijkheid... om de verschillende uren opnieuw... te gaan beluisteren. De techniek hier was... in handen van Anne Bakema, redactie en regie... Barbara Elbert, samenstelling en presentatie... Nora Romanesco. En uh, dan is nu... het uh, laatste woord in eerste instantie. Jaak Brouw, hmm. kun jij het lezen? Want ik ja, zag je... ja ik kan deze. Nee, dat is geen punt. Maar het is nog vroeger op de dag natuurlijk. Maar uh, de, de staart treedt meestal pas in... rond een uur of twaalf. Uh, ik heb een hele mooie spreuk. Mensen kennen die met je meevoelen en meeleven. Dat is het grootste geluk op aarde. Ik ben het daar volmondig mee eens. Dat geloof ik onmiddellijk. Volmondig. Want het is eigenlijk een prachtige samenvatting... van het gesprek wat wij het afgelopen uur gevoerd hebben. Ik hoop het. Ik ja. weet het. Ik, weet, ik vond het leuk om te praten. Ik weet niet of het leuk is om naar te luisteren. Maar ik vond het ik leuk denk om het te wel. Te en anders kunnen luisteraars natuurlijk ook altijd nog even mailen... naar Nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl om hun reacties achter te laten. Twitteren kan natuurlijk ook. Gebruik daarvoor hashtag nvradio1.nl. Nee, nvr 1nl Saak Bral, mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek? Dank je wel. Nog een en prettige dag. Succes. Dank je wel. Als de grutto's terug zijn, dan is het lente. En daarom gaan we deze week in vroege vogels. Even stil, nog even stil, nog even stil. Er wordt altijd geklaagd dat we door de mooiste geluiden heen praten. Mag ik dan nu, excellentie, Bleker, even horen? Nou, met de gurtto gaat het heel goed. Met de grotto gaat het heel goed. Of, of dat echt goed. zo is, zo is dat. Dat hoort u in vroege vogels. Met ook het 5000 ste tuinreservaat. Oh, en Greenpeace in Afrika. Vroege vogels.